8 uur, het NOS-journaal, Anouk Thijssen. Grote problemen ING op hoofdkantoor in Roemenië, meldt de Volkskrant. Buitenlandse werknemers, A2-tunnel zouden worden uitgebuit... en grote loods van fietsenfabrikant Gazelle, grotendeels verwoest door brand.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 De geplande reis van FNV Bouw naar Qatar staat op losse schroeven. De vakbond was van plan om komende week een bezoek te brengen... aan de bouwlocaties van de stadions voor het WK Voetbal in 2022... maar mag daar waarschijnlijk niet naar binnen. Dat zei de woordvoerder van FNV Bouw zojuist in het Radio 1-journaal. De bond maakt zich zorgen over berichten dat er tijdens de bouw van de stadions... al 44 Nepalese bouwvakkers zijn verongelukt.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 Het weer, plaatselijk nog een bui... later vanuit het zuidwesten steeds meer zon. Het wordt tussen de 16 en 20 graden. Morgen eerst mist en laaghangende bewolking... later weer zon bij een graad of 16. Slimme ondernemers gebruiken tel voor het zakelijk. Zoals... Gabriel Sicier van de Metoclinic. Wie had dat gedacht? Van een cosmetisch arts met anderhalve klant... naar een complete kliniek in een grachtenpand. Tel voor het zakelijk...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 Een hele goede morgen. De tekst van het liedje was ooit. There are 9 million bicycles in Beijing. En er zijn 2 miljoen Chinezen die het internet in de gaten houden. Vandaag opent de chemie de deuren. En hij laat een lichte achter, ongeacht zijn daden. Hij was de man voor de ouderen. Iedereen maakt in zijn leven maar fouten. Geen krol, hij is weg. En de partij is in verwarring. Sinds het vertrek van Henk Krol staat hij volop in de schijnwerpers. De nieuwe fractievoorzitter van 50 plus, Norbert Klein. Gisteravond is hij met het bestuur van de partij bijeen geweest... over hoe het nu verder moet. En nu aan de lijn. Meneer Klein, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en vandaag gaat u spreken met de ledenraad van uw partij. Wat verwacht u van dat gesprek? Nou ja, het belangrijkste is dat we laten zien... dat de partij niet een verwarring is. Want uiteindelijk is de partij... Uh, weliswaar uh, zeg maar uh, beroofd van zijn uh, uh, lijsttrekker, van zijn gezicht, zijn boegbeeld. Maar de partij verder uh, gaat gewoon door. Verslotverrekening yeah. uh, het boegbeeld, uh, ja kan alleen maar bestaan met een groot uh, goed schip. Het goede schip de 50-plus partij, ja. die staat nog. Maar ook dat goede schip, die 50-plus partij, is een, is een schip waar een klein deukje in zit. Als ik bijvoorbeeld vandaag de Volkskrant erop nasla, dan is er nogal wat kritiek ook van voormalig bestuursleden. Met name ook op oprichter Jan Nagel. Uh, klopt, dat was een artikel met, met Willem Holthuizen, de afgetreden... Partijvoorzitter. Ja en met als kritiek eventjes, dat moet ik er daar nog bij zeggen, dat Nagel nogal op de voorgrond uh, treedt en eigenlijk aan alle touwtjes trekt. Ja, kijk, wanneer we het te maken hebben met een partij, en zo heb ik Jan Wagel de afgelopen periode ook meegemaakt, hebben we natuurlijk ook Jan Nagel als senator. Hij zit in het, lid, in het lid van de Eerste Kamer. Nou, net als uh, noem maar een, een Loek Hermans of uh, waar het gaat over Tom de Graaf. Uh, die zijn natuurlijk ook actief betrokken. ...bij dat wel een wee van een, een partij. En dat U heeft allemaal... er geen last van, uh, zoals uh, de voormalig partijvoorzitter wel er last van heeft. Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen waar we het hebben over de politiek... ...en hoe gaan we met elkaar om. En daar hebben we echt uh, er geen last van. Maar er is ook geen sprake van last. Je doet Samen deel je de lasten en de lusten van een politiek bedrijf. Nee. En waar het gaat over partijbestuur... Ja, dat is natuurlijk wel logisch dat uh, Jan Nagel als uh, oprichter van 50PLUS... Uh, zeer strijd bij zeer veel inzet en betrokkenheid heeft uh, bij 50PLUS. Gisteren zei uh, Henk Krol, althans dat werd bekend via uh, RTL... Uh, dat hij nog wel een rol wil uh, spelen binnen de partij. En hij dacht vooral aan een uh, functie als uh, bestuurslid. Bent u daar ook voor? Nou, ten eerste gaan de leden erover, 50%. Natuurlijk, de maar ik vraag het, ik vraag het uh, u ook als lid, toch? Nou ja, op termijn uh, zal alles mogelijk zijn. Op termijn? Uh, ik denk Ja, ja je, kijk, wat er nu allemaal gebeurt, uh, wat, uh, de, de, ze hebben de heftigheid in de, in, om in die beeldspraak van die boten te blijven, uh, de woelige baren. Nou, moet eerst de, de, de zee weer tot rust komen. Ja. Yeah. En uh, dat is nu dat is natuurlijk niet het geval. En dat is, het lijkt het niet logisch om op korte termijn... Uh, dan daar een rol weer voor te hebben. Op korte termijn uh, lijkt het me wel van belang om... Uh, het zijn virtuele kiezers, uh, maar om die wel weer terug te halen. Want uh, ik weet niet of u één vandaag gisteren heeft gezien. Die hadden een peiling. En daaruit blijkt dat uh, de mensen die overwogen om op uh, u te gaan stemmen... bij mogelijk volgende verkiezingen... daarvan de helft is opeens afgehaakt. Nou, dat is heel begrijpelijk. En ik vind dat ook uh, iets waar we natuurlijk heel hard aan moeten werken. Maar dat is natuurlijk ook heel logisch. Want in datzelfde onderzoek van heen vandaag. zie je dat ook, zeg maar, een, een, ruim 90% Henk uh, Krol uh, koppelen aan uh, 50-plus. Dat is natuurlijk ook logisch. Mensen hebben ook, en dat is natuurlijk de, de, de politiek geweest. en de strategie geweest van 50-plus. door de afgelopen periode de mensen met name Henk Kool, te laten zien. En niet Norbert Klein. Ja. En dat betekent dat dus Henk Kool uh, bij mensen ook een vertrouwen heeft uh, opgewekt. En op het moment dat je je vertrouwen geeft aan iemand en dat blijkt dan ineens weg te vallen, dan worden mensen natuurlijk heel terecht uh, teleurgesteld. Net zo goed als ik ook teleurgesteld uh, was gisteren na het onverwachte nieuws. Ja, en die mensen haken voorlopig af. En dan u de taak om ze weer terug te uh, halen. Meneer Klein, ik uh, wens u daar succes bij en ja, dank u wel voor het, het gesprek. Ik ga er verder over praten met Paul Lucardi, politicoloog. Um, goedemorgen. Um, goedemorgen. Ja, waar, waar gaan die kiezers eigenlijk naartoe die nu zo teleurgesteld afhaken? Nou, dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar ik vermoed dat ze voor een deel teruggaan naar de partijen waar ze vandaan komen... En ik heb uit uh, een onderzoekje begin van dit jaar begrepen dat uh, een groot deel kwam van uh, PVV en van SP. Uh, ook wel van de VVD een aantal waren mensen die uh, eerder niet uh, gekozen hebben. Maar ook wel van andere partijen hoor. Het kwam wel een beetje overal vandaan. Het, wat waren dus, proteststemmers en mensen die zich zorgen maakten over hun pensioen? Ja precies. Ja, ik denk dat oorspronkelijk uh, zou ik vermoeden, maar dat, dat onderzoek dat, uh, heb ik nog niet... Uh, vermoeden dat de, de oorspronkelijke kern zeg maar, toch mensen waren die inderdaad vooral over de pensioenen en andere oudere problemen uh, zich zorgen maakten. Maar dat ze uh, na de verkiezingen dus enorme winst in de peilingen hebben gemaakt. Uh, vooral uh, als, als protestpartij inderdaad. En dus dat zullen inderdaad mensen zijn die dan nu naar PVV en uh, SP uh, gaan of die misschien helemaal niet gaan stemmen. Ja, zitten de parallellen met uh, een eerdere uh, geschiedenis in de politiek, namelijk de Oudere Partij begin jaren negentig? Nou, een beetje wel. Er zijn ook wel verschillen, maar er zijn zeker parallellen. En ook wel met andere belangenpartijen, hoor. Want je ziet wel zowel bij die oudere partijen in de jaren negentig als bijvoorbeeld bij een middenstandspartij in de jaren 70 en bij de boerenpartij ook wel uh, dat er heel gauw interne problemen komen die, die moeilijk beheersbaar zijn. Dat is toch een verschil denk ik met de beginselpartijen. Die hebben ook wel problemen, maar die kunnen ze toch vaker wat meer beheersen. Dus dat is een parallel. Aan de andere kant is een verschil, is dus denk ik inderdaad de rol van, uh, van Jan Nagel, hoe je daar verder ook uh, over mogen denken. Maar het is natuurlijk wel een ervaren man in de politiek. En dat was het verschil met die oudere partijen in de jaren negentig. Dat waren echt allemaal amateurs eigenlijk. En dat, dat speelt ja, ook wel. Ik geloof dat iedereen daar uiteindelijk zijn eigen fractie had uh, op, op het laatst. Ja, op het laatst wel. Ja, en ja. Ja. Nou, dan nou was Henk uh, het gezicht van de partij. Echt de stemmen trekken. Uh, ja, Norbert Klein uh, mag hem nu gaan uh, opvolgen. Dat lijkt me een loodzware klus. Ja, maar gelukkig heeft hij nog wel veel tijd. Hè? Want het uh, ziet er toch naar uit dat het nog even duurt voordat we weer kamerverkiezingen hebben. Er zit niemand op te wachten. Dus uh, ja, wat heeft hij wel een paar jaar tijd om, om zich bekend te maken en om meer uh, publiciteit te krijgen en om uh, vertrouwen te vinden, denk ik. Ja, want dat is het vooral. Je moet gewoon bekend worden. Je, moet, uh, je gezicht moet gekoppeld worden aan, in dit geval, zijn partij 50. Plus. Ja en dan kan je uiteindelijk misschien wel iets terugwinnen. Of zegt u van, nou, het heeft zo'n deuk opgelopen. Dat is ook niet meer te doen. Nee, dat, dat, uh, dat denk ik niet. Ik denk dat het uh, als er dus nu inderdaad uh, verdere conflicten uitblijven... dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè, want dat was natuurlijk voor... Die deze kwestie al, al een probleem hè, waar u ook al even naar uh, verwezen, de voorzitter die aftrad en dat soort dingen. Maar als we dat soort conflicten nou in de, de uh, nabije toekomst weten te vermijden, de boel wel bij elkaar weten te houden, dan, dan zie ik nog wel kansen dat die kiezers die nu weglopen weer terugkomen. Maar ja, er is het gevaar bij dit soort partijen dat er uh, meer conflicten komen en dan is het uh, natuurlijk veel moeilijker. Ja. Nou, meneer Klein, u hoort het, uh, de boel bij elkaar houden. Ja, <hijen> ja. uitdagende opdracht. Um, dat is ook precies wat we nu proberen en wat we gisteren ook met het hoofdbestuur afgesproken hebben. We gaan gewoon de vol tegen. 2 november uh, is ons uh, congres. Yeah. Uh, dan kunnen we ook nieuwe bestuursleden kiezen om te zorgen voor volwaardig bestuur. Want het belangrijkste, en daar, uh, uh, dat is natuurlijk gelijk, daar heeft u gelijk in, is uh, dat je moet zorgen dat mensen... Niet met elkaar uh, zeg maar, lopen te rollenbollen. Precies. Uh, en dat is wat met de bestaande politieke nou ja, partijen is... natuurlijk wel heel goed georganiseerd hebben. En daarvoor zijn ze ook al jaren bestaan. Ja. Dat ze goede troubleshooters bijvoorbeeld in de partij hebben. Nou ja, dat is het advies een beetje van meneer Lucardi. Ik dank u alle twee ja, voor het gesprek deze ochtend. Dank. Nog een mooie okay. zaterdag. Dag. Dank u wel. Ja. Dit is tot half negen, het NOS Radio 1 Journaal. Het is een opmerkelijk inkijkje van de Chinese overheid... in het controlesysteem van het internet. Staatsmedia hebben namelijk naar buiten gebracht... dat meer dan 2 miljoen Chinezen als internetcontroleur... werken voor de overheid. Van de 1,3 miljard Chinezen zitten inmiddels honderden miljoenen op het internet. Daar praten we over met NRC-correspondent in Shanghai, Oscar Gaschagen. Oscar, 2 miljoen controleurs. Dat klinkt best veel, hoor. Nou, dat is het ook. Uh, dat zijn, uh, in China heten zij de, uh, de zogenaamde publieke opinieanalisten. Men werkt, uh, dat zijn mensen die op strikt niveau dienst zijn van, uh, van de overheid. En die over speciale software beschikken. waarmee de ze uh, het internet in hun districten controleren. En uh, bijzondere zit er daarin dat, uh, dat uh, uh, Peking Times, een krant in Peking... Yeah. daar zo uh, in detail over heeft uh, kunnen publiceren. Yeah. Deze opinie uh, wat ik een heel mooi woord uh, vind... zijn dat gewone burgers? Dat, uh, het zijn uh, ambtenaren uh, van, uh, van gemeentes, van steden. Uh, het het laagste niveau in China is het district. Hè? Land, yeah. provincie, stad, district. Uh, en op district in ieder district zijn districtkantoren en uh, daar zijn een aantal mensen belast met de taak om het uh, internetverkeer in hun district te controleren. En dat doen ze met, uh, met niet alleen met speciale software, maar ook uh, door het regelmatig bezoeken van, uh, van allerlei sites en met name het volgen van... De bloggers in hun districten. Ja, het is niet zo uh, dat het zoals bijvoorbeeld bij de Stasi uh, in de voormalige DDR in het geheim uh, gebeurt. Dit zijn gewoon mensen die met hun broodtrommeltje onder de arm elke dag naar kantoor gaan. Uh, wat tot nu toe uh, uh, wel geheim was, uh, en dat, daarom praten we er nu, nu over. Uh, we wisten niet dat het zoveel zouden zijn. We wisten ook niet precies. Op welk niveau het gebeurde. Wat we natuurlijk in China al lang weten, en er wordt ook gewoon, het is publiek, het is niet eens een publiek geheim, er wordt in het openbaar al gediscussieerd, in de krant en de mond, dat het internet streng uh, uh, uh, gecontroleerd moet worden. En dat gebeurt natuurlijk onder het mond van kinderhandel, pornografie, uh, allerlei uit. Maar een ja, passant wordt er ook in de gaten gehouden wat ze uh, en schrijven en, uh, en, uh, en zeggen op het in. Ja, ik heb altijd het idee dat ze ook meeluisteren op dit moment. Uh, de verbinding is een beetje wankel op een of andere manier. Uh, ik heb nog één vraag. Nou, um... ik, ga, uh, ik ga er bij mijn werk, en dat geldt voor alle journalisten in uh, China, we gaan ervan uit dat we uh, dat gesprek uh, het, ook, uh, ook uh, geanalyseerd worden door uh, publieke opinieanalisten ja maar daar gaan we vanuit ik heb al uh, meer dan eens meegemaakt daar uh, ik heb er ook gewoon een beetje van in mijn werk maar het lijkt er wel op aan de andere kant dat die overheid er steeds opener over wordt ze schamen zich nergens meer voor lijkt wel uh, nou ja dat is een onderdeel van, uh, van de tactiek als je vertelt uh, dat je daarmee bezig bent dan houden mensen zich vanzelf uh, uh, misschien gedijst uh, als je duidelijk zegt we houden het internet uh, scherp in de gaten om een aantal redenen. dan heeft dat ook een, een afschrikkende werking. Uh, uh, wat nu bijzonder is, is de, de, de, de techniek, is de detaillering. Maar iedereen in China weet dat het internet streng gecontroleerd wordt. Oscar, dankjewel. Oscar Garschagen was dat, correspondent voor de NRC. Politiek Den Haag heeft, het, uh, heeft ze in het vizier. Nu heb ik het over de chemiebedrijven in ons land. Want ze hebben hun veiligheidsrisico's onvoldoende onder controle. Vorig jaar slaagde of zakte bijna een kwart van de chemiebedrijven door het ijs. Ze slaagden er namelijk niet voor om de veiligheidstesten in orde te hebben. En ze hebben ook een slechte reputatie. Vandaag is er een charmeoffensief. De poorten te gaan over. Bij chemiebedrijf Sabek in Geleen verwachten ze vandaag zo'n dikke 3000 bezoekers. Verslag heeft Even Louis Dekker, die heeft zijn helm al op. Kas, dat is een uh, collega-operator van ons, veiligheidscoach. Oranje jas, blauwe broek, groene helm, witte handschoenen. Bril, oordoppen, kleding, alles en eraan. <laughs> het kleurt niet echt, hè? Nee, maar ja, het hoort zo, hè? Bent u Kas? Ik ben Kas, ja. Ze hebben u net opgeroepen. Dat was ik, ja. Dat was mijn schuld. Dat is helemaal niet erg. Ik wou u even spreken. Nou, dat staan we nu te doen. Nou, want u weet alles van veiligheid. Mijn hoofdtaak is mensen bewust te maken in hun gedrag qua veiligheid. En wat is dit nou voor James Bond ruimte? Dit is de centrale meetkamer van Orphans 4. En vanuit hieruit wordt de hele fabriek gestuurd en geregeld. U snapt waarom ik aan James Bond moet denken. Schermen, knopjes. Schermen, knopjes, inderdaad. Ja. Maar een beetje die films van Bond zoals 30 jaar geleden. Als ze van afstand de Russen onder vuur namen. <laughs> Wat heeft u voor speelgoed in de hand? Dit is een explosiemeter. Hiermee kun je het zuurstofpercentage in de lucht en ook de explosiegrenzen. Als bijvoorbeeld een klein beetje brandbare stof in de lucht zit, kan die meter dat meten. Heeft u een aansteker bij? Dig? We gaan even een kleine test doen. Hou een aanstekertje erbij. Je ziet 10% van de onderstexplosiegrens. Nou, het klinkt alarmerend, hoor. Ja, maar dat is, uh, dat is echt niet dramatisch. Het is maar heel weinig. 10% van de exclusiegrens wil zeggen tot je nog tien maal zoveel moet hebben voordat je een explosie kunt krijgen. Hoe vaak gaat die nou af per dag? Nooit, eigenlijk. Houden zo. Ja. Het is precies, denk ik, wat de mensen vandaag willen weten op de open dag. Hoe veilig is het hier? Nou, wij vinden dat we enorm veilig zijn. Misschien is het niet zo bekend, maar wij zijn op dit moment nummer één... in veiligheid in Europa en de chemische industrie. We zijn enorm trots op. We investeren heel veel in, uh, in de mens zelf, in cultuur, gedrag... En uiteraard een systeem. Dus u bent eigenlijk de ideale buurman? Nou, wij proberen de ideale buurman te zijn. Daar komen vandaag ook 3300 mensen in onze fabriek. U wilt de ideale buurman zijn. En u zegt, het is hier ook hartstikke safe. Dat is altijd het punt, hè? Mensen zien vooral het potentiële gevaar natuurlijk. Nou, dat is ook terecht. We hebben ook een historie van vroeger, 1976, met NAC-2. Wat heel ernstig geweest is. Zijn... Dode gevallen. Er zijn uh, 13 doden, zover ik weer en 100 gewonden ongeveer. Inmiddels 37 jaar geleden, maar ja. toch. En dat blijft leven, maar dat is goed ook. Daar blijven we toch bewust van het gevaar van zijn installatie. Daarom doen we ook alles eraan om te zorgen dat het veilig is. Ja, zeg maar. Zo, we zijn verplaatst naar buiten. Want dat is waar het hier gebeurt, hè? ja. Koos van Haasteren, u heeft hier een hoge functie. U bent niet alleen hier bijna de baas, maar eigenlijk over heel Europa bij Sabic. Waarom opent u de poorten? Wij openen de poort omdat we het heel belangrijk vinden... om aan alle omwonenden en alle geïnteresseerden te laten zien... wat voor prachtige industrie eigenlijk onze industrie is. En het is tegelijkertijd een kans om aan mensen te laten zien... wat wij allemaal aan de veiligheid doen hier. Ja, want mensen maken zich vaak zorgen... Hè? Nou, er zijn natuurlijk uh, in de chemische industrie regelmatig uh, incidenten geweest dit jaar in Nederland. We hebben natuurlijk in Moordijk een grote brand gehad. Chemiepak? Ja, nou daar blijken dus fouten gemaakt te zijn. En, uh, ja, dat zijn natuurlijk dingen die, uh, die mensen op televisie zien en die mensen uh, heel uh, verontrust kunnen maken. De politiek wil regels verscherpen, wil sneller ingrijpen, wil eigenlijk sneller bedrijven kunnen stilleggen. Vindt u dat begrijpelijk? Ik denk dat wij zelf ervoor moeten zorgen dat we signalen oppikken uit de industrie... en onze collega's in andere bedrijven waarvan we het idee hebben... dat ze misschien wat achterblijven in de handhaving van de regels... daarop aanspreken. De zwakke broeders, die zijn er in iedere industrie. Eén overtreder in de chemische industrie kan het voor ons allemaal verpesten. En dat zei Koos van Haasteren. Hij is directeur Europa van Chemieureus. Sabik Louis Dekker die was daar op bezoek en maakte dus ook de reportage. Heb ik nog een bericht uit Calais voor u. Want er waren hevige emoties gisteren in de Franse havenplaats Calais. Tientallen Syrische vluchtelingen die wilden oversteken naar Groot-Brittannië... die werden tegengehouden door de Franse en Britse autoriteiten. Ze Zozeer al maanden door Europa. Onze correspondent in Frankrijk, Ron Linker, die was gisteren in Calais. Letterlijk op de loopbrug naar de ferry, de veerboot naar Engeland... daar is blauw tentdoek overheen gespannen... Hoewel het nog meer dan 20 graden is, hebben de Syriërs dikke jas al. Want deze kou die kennen ze daar kennelijk niet. Kinderen spelen met de voetbal. De politie en de media kijken toe hoe hulpverleners water komen brengen. Zoals u, een goed lachse meneer hier uit Calais. Je m'appelle Philippe Vanson. Ik ben lid van een Calaisiense associatie die heet de Marmitosidee. Ah, dus meneer Vincent is vrijwilliger bij een migrantenhulporganisatie hier in Calais. U bent er de afgelopen twee dagen bij geweest, want zo lang zitten ze hier al. De Syriërs wilden per se naar Groot-Brittannië. Waarom blijven ze niet in Frankrijk? Wat is het probleem? Het probleem dat je in Frankrijk is een procedure die is lang. Daarna een procedure van regroupement familial die is lang is. En là, c'est l'une des difficultés majeures, parce que de platen hun familie nog hier en die willen la mettre de danger. Dus willen een procedure rapide. Hij kijkt even over zijn schouder. De vluchtelingen achter de dranghekken gebaren naar hem. Hij moet komen. Het probleem in Frankrijk, zegt meneer Vincent, is dat de asielprocedure hier lang duurt. Bovendien hebben velen nog achtergebleven familieleden, die ze ook zo snel mogelijk naar Europa willen halen, natuurlijk. Maar dus niet in Frankrijk, want daar duurt het te lang. Ze zijn vastberaden blijkt want vanochtend probeerde de politie nog ze te verwijderen van die loopbrug. Wheel la journée a commencé par l'arrivée des CRS pour les expulser. Donc ils se sont tous levés pour dire non, partira pas, qui respecte fait une confrontation assez dure et certains d'entre eux sont montés sur le toit du bâtiment en menaçant de sauter. De politie wilde ingrijpen, maar op dat moment klommen een paar vluchtelingen op het dak van het havengebouw en dreigden naar beneden te springen. De politie heeft zich toen teruggetrokken. Meneer Vincent, die terugloopt naar de Syriërs, schijnt nu toch iets te gebeuren. Ze beginnen hun kamp af te breken, tot verbazing van de journalisten. Gala's? Gala's? Gala's? You sleep? You sleep het is afgelopen, zegt hij. Galas, het Syrische protest, is plotseling voorbij. Een paar meter verderop geeft de prefect van Calais een spontane persconferentie... Hij heeft samen met de Britten overleg gevoerd met de vluchtelingen. Voor die qui le ik capable de mobiliser de de Lofi werken met een dossier de demande In Frankrijk dus kunnen ze een asielprocedure beginnen. De prefect presenteert het als een geschenk aan de Syriërs. Maar het betekent in feite dat de Britten voet bij stuk hebben gehouden en ze dus de toegang geweigerd hebben. Bij het Dranghek verbijt Youssef zich. You know something, they all liars. They keep uh, talking about things. They, we hebben uh, rules, we hebben uh, rules over een human being, but they zijn liers. They do nothing. Just talking, just talking, do nothing. De frustratie is hoorbaar. Leugenaars zijn het. Ze praten alleen maar en dan ook nog over de regels die ze hebben. Aan de ene kant dringt Europa aan op het vertrek van Bashar al-Assad, zegt hij, maar ons helpen, hoor maar. There is, there is a big uh, contradiction in their minds. I, I don't know to say. Hij heeft moeite uit zijn woorden te komen, zo boos is hij. Ook Philippe Vincent is teleurgesteld, maar dan vooral in de vluchtelingen. Ze hadden, vindt hij, door moeten gaan met hun protest. La, la mobilisation de mobilisatie van de andere kant om te terminé op vite. Ouais, moi je niet de tijd om te gaan. Ze hebben het te snel opgegeven, zegt Vincent. De internationale media begonnen net lucht te krijgen van wat er zich hier afspeelt. Dat hadden ze kunnen uitbuiten, vindt hij. Maar goed, het was kennelijk te veel gevraagd van deze groep mensen... die het ene conflict ontvluchten om in een ander te belanden. Trieste lot van de Syrische vluchtelingen. Meer dan 2 miljoen hebben inmiddels hun land verlaten vanwege de oorlog. De reportage vanuit Kalle was van onze correspondent Ron Linker... De zaterdagochtend gaat verder. Natuurlijk gaat hij verder. Met Peter en Mieke, zo in de Tros nieuwsshow. Ze hebben het onder andere over de kunst van het afscheid nemen. De speech als je weggaat, Wanneer komt de traan? En moet je misschien soms voorkomen dat de traan komt. En spijbelen, dat doe je maar lekker thuis. Over een lerares die ervoor zorgt dat VMBO kinderen hun diploma halen. Willem Post komt natuurlijk op zaterdagochtend ook langs. Hij is vriend van de zaterdagochtend. En dan om 11 uur. Kamerbreed bij de Tros Politiek. Margriet en Kees die hebben het CNV over de vloer. En ze praten onder andere over Lampedusa, over de Haagse onderhandelingen... en wat verder ter tafel komt. Kortom, het belooft een hele leuke zaterdag te worden. Ik wens u daar nog veel plezier bij. De nieuwste mountainbikes en racefietsen.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 Volgens de Volkskrant gaat het om integriteitskwesties... handel met voorkennis en financiële gunsten voor zakenrelaties... van de Roemeense bankdirecteur. ING zegt de misstanden te hebben onderzocht... maar dat ze niet konden worden bevestigd. FNV Bouw mag komende week in Qatar waarschijnlijk geen kijkje nemen... bij de bouwlocaties van de stadions voor het WK Voetbal in 2022. De bond wilde een bezoek brengen na berichten over het verongelukken... van tientallen Nepalese bouwvakkers. Maar de bondsleden mogen waarschijnlijk de locaties niet in. Dagblad De Limburger concludeert na onderzoek dat buitenlandse arbeiders die meewerken aan de bouw van de A2-tunnel in Maastricht worden uitgebuit. De werkgever zou maandelijks bijna 1000 euro inhouden op het salaris voor onder meer huisvesting en vervoer, terwijl de werkelijke kosten daarvoor maar 250 euro bedragen. En in Dieren heeft een brandloods uh, met fietsonderdelen van gazellen... grotendeels verwoest. Niemand is gewond geraakt. De brand brak rond drie uur vannacht uit. Even na zeven uur had de brandweer de brand onder controle. En dan nog het weer. Af en toe een bui, maar vanuit het zuidwesten steeds meer zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen...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 Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we eerst even bellen met Guy Verhofstadt. Hij heeft namelijk een gedurfd plan. U hoort het zo. Dan komt Trudy Koenen en dat is een hele enthousiaste VMBO-docent. Nou, u weet het, mensen denken dat het een beetje het afvoerputje is. Nou zij is het daar helemaal niet mee eens. Er is nu een heel leuk boek verschenen. Willem Post komt praten over de shutdown van Amerika... En klimaatseptici, je hoort ze steeds vaker in het wetenschappelijke debat. Hoe zit dat? Om tien uur gaan we het hebben over afscheid nemen... naar aanleiding van het larmoyante afscheid van Steve Ballmer van Microsoft. Misschien hebt u er iets van gezien. Dan komt Louise Fresco. Hij heeft een hele nieuwe televisieserie gemaakt over voedsel Fresco's Paradijs. Onno bespreekt bespreekt boeken, onder andere van Arthur Japin en Remco Kampert... en Michiel Boslap. Hij komt spelen bij ons... En praten natuurlijk over van alles en nog wat. Zometeen verplicht vrijwilligerswerk? Vraagteken, vraagteken. Maar nu eerst een lastig besluit. Precies. want volgende week neemt staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie het besluit of Volkert van der G. op proefverlof mag. De moordenaar van Pim Fortuyn heeft daar recht op. Vindt in ieder geval de Raad voor Strafrechttoepassing als Volkert. En van de G dat recht wordt ontnomen, is een terugkerende samenleving wellicht zelfs onmogelijk. Maar alle goede bedoelingen van een resocialisatieproces ten spijt overheersten deze week de maatschappelijke onrust over de mogelijke vrijlating van Slans bekendste delinquent. En wat blijft er dan over van het principe: iedereen verdient een tweede kans? Gaan we allemaal vragen aan chef van Gennep. Hij is bestuursvoorzitter van Reclassering Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Wordt u op het ogenblik ook meteen van start af aan vol betrokken... in die discussie erover? Of bent u nog een beetje aan de zijlijn? Nou, in deze zaak staan wij aan de zijlijn... omdat die beslissing elders genomen wordt. Maar in zijn algemeenheid worden wij wel betrokken... als mensen uh, terugkeren naar de samenleving natuurlijk. Ja. En heeft, heeft u als organisatie ook veel met die emoties te maken? Tuurlijk. Je ziet het steeds meer dat als mensen... met ernstige delicten op een kerfstok terugkeren in de samenleving... dat de samenleving uh, uh, in, in de kramp schiet. Uh, mensen weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten... Ook logisch natuurlijk. Het gaat toch vaak om ernstige delicten... waar eh, slachtoffers eh, eh, erg veel last van hebben gehad. En ik kan me dat ook wel voorstellen. Van andere kant, het is net in het belang van die samenleving... en in het belang van die slachtoffers... dat eh, mensen eh, gericht terugkeren in de samenleving... dat ze daar goed op voorbereid worden. Ja. Gisteravond uh, uh, het bericht dat een tbs'er van de misdagkliniek bij een verlof uh, winkelend in de VND voedsel uh, was. Merkt u dat aanstaande maandag al meteen in reacties op uw bureau? Nou ja, kijk, je merkt heel snel dan van... moet dat allemaal en mogen die mensen maar zomaar rondlopen... en hoe kan dat allemaal? Maar je moet een groot verschil maken tussen mensen... die in het kader van proefverlof... of in het kader van een voorwaardelijke vrijstelling vrijkomen... die wij begeleiden. En mensen die in de kliniek zitten en onder begeleiding van die kliniek... af en toe naar buiten mogen. En in dit geval was er sprake van het laatste. En dan heb je ook nog die kwestie van Ben O.L., die zwemleraar. Het, waren, het, het leek wel toeval, maar er waren eigenlijk drie zaken... die in, in, in, ja, enigszins op elkaar leken. Het ging allemaal over onrust... Bij het idee dat ze weer terug zouden kunnen komen in de maatschappij. Ja, dat, dat klopt. Uh, alleen, ik, ik, ik vind ook dat wij onder ogen moeten zien of dat we ons moeten realiseren dat heel veel mensen vrijkomen waar die onrust niet bestaat. Waar we op een rustige manier aan die begeleiding kunnen werken. Dat er burgemeesters zijn die op een hele constructieve wijze meewerken om mensen weer de huis te huisvesten. Het zijn natuurlijk net die zaken. En ja, of het toeval is of niet, inderdaad, de laatste weken zijn een paar van dat soort uh, gevallen bekend. Uh, die de publiciteit halen, die tot de verbeelding spreken. Heeft dat niet met de zwaarte van het uh, delict te maken? Alleen maar? Nou, het heeft alleen maar met de zwaarte van het delict te maken. Het zijn, zijn mensen die ernstige delicten begaan, begaan hebben. Er zijn uh, slachtoffers uh, bij betrokken geweest... Die, die, die, die, die, die, die, die iets ernstigs overkomen. En ik snap ook wel dat de samenleving daarvan in de, in de kramp schiet. Alleen, kijk, we moeten ook tegen die samenleving zeggen van... Kijk, die mensen hebben iets ernstigs gedaan. Die mensen hebben vaak lange gevangenisstraf gekregen. En we leven in een rechtssysteem... tenzij iemand levenslang krijgt... of tbs krijgt waar hij niet meer uitkomt... maar al die andere mensen komen vroeg of laat vrij. En die mensen die lang in de gevangenis hebben gezeten... daarvan weten wij uit onderzoek... dat als je daar niet gericht aan werkt... Uh, voordat ze vrijkomen om ze terug te ter bereiden op die terugkeer in die samenleving, dat de kans op herhaling, op kans op residieven erg groot is. Dat is ook de reden waarom wij een systeem hebben dat aan het eind van de gevangenis uh, mensen gericht voorbereid worden op die terugkeer in de samenleving. Niet om die cliëntenplezier of die gedetine gedetineerde te pleasen, nee, om die samenleving te beschermen tegen mogelijk recidieve gevaar. Hoe doet u dat dan? Dat doen wij door uh, in de laatste fase van de detentie... heel gericht met programma's te werken. te werken aan, aan de gedrag, via gedragsveranderende programma's... om mensen uh, onder begeleiding uh, naar huis te laten gaan. te zorgen dat ze uh, onder toezicht en controle... Uh, vaak doen we dat bijvoorbeeld met een enkelband... dat ze een opleiding moeten volgen... of dat ze uh, gericht moeten werken... dat ze weer op de arbeidsmarkt uh, terecht kunnen komen. Dus we proberen alle... Uh, alle uh, mogelijkheden te benutten, waarvan we weten dat als je daar niet aan werkt, bijvoorbeeld het hebben van een dagbesteding, het werken aan bepaalde gedragskenmerken, dat als je dat niet doet, dat de kans op herhaling erg groot is. Daar ja. werken we dan aan. Ja. Nou, in het geval van Volkers van de G, want dat heeft natuurlijk wel de meeste aandacht getrokken, weegt die maatschappelijke onrust bij verlof en later voorwaardelijke vrijlating zwaarder dan de resocialisatie, dat zegt de staatssecretaris. Dat zou kunnen. Kijk, een, een, dat, ja. een, een verlof, of zoals wij dat noemen, Detentiefasering, aan het eind van de gevangenis iemand alvast naar buiten laten komen, dat is geen recht. Uh, het is niet zomaar dat de gedetineerde zegt van ik ben aan het eind van mijn gevangenis en ik mag naar buiten toe. Er wordt altijd een afweging gemaakt tussen uh, niet alleen het belang van die uh, gedetineerde, maar ook het belang van de samenleving. Zeker daar waar ergens slachtoffers bij betrokken geweest zijn, mm. daar wordt naar gekeken. Dus het is een, het is een, het is een het is een weging van allerlei factoren en dat ligt momenteel op een ander bordje en niet op mijn bordje gelukkig. Maar nee. betekent dat dat uh, uh, als je dus als uh, van de geest dat uh, verlof niet krijgt, betekent dat dan eigenlijk dat je op termijn misschien wel steeds datzelfde argument kan gebruiken om hem überhaupt niet meer vrij te laten? Want nee, wat is het verschil dan eigenlijk? Nee, dat, dat zou ik niet zeggen. Kijk, elk geval staat uh, op zichzelf. Je, dat is net, vind ik, ook de kracht van ons systeem. Dat je in, op maat kijkt van wat moet er gebeuren als iemand vrijkomt. En er worden afwegingen gemaakt. Uh, Volkert van de G, die is nu in het nieuws. Maar er zijn ook een hele hoop anonieme mensen, gedetineerden... waar afwegingen gemaakt worden dat het toch beter is om niet naar buiten te gaan. Dus dat, op zich is dat helemaal niks nieuws. Nou ja, de tegenstanders hebben zich geroerd, hè? Bent u niet geschrokken van al die verwensingen? Ik bedoel, de kans is dat die man meteen uh, wordt uh, te grazen genomen Nou, ja, wat dat is, dat is wat ik bedoel, dat uh, in, in individuele uh, gevallen gekeken wordt: wat zijn de risico's als iemand vrijkomt? De risico's voor hemzelf, de risico's voor de samenleving. En ja, dat is in dit geval natuurlijk nadrukkelijk aan de orde. Ja. Begeleidt u bijvoorbeeld bij dit soort dingen, als die emoties zo hoog te uh, lopen, uh, be Begeleidt u ze dan ook naar het buitenland of zoiets? Nou, dat zou kunnen. Als de, als de betrokkenen, als de cliënt dat zelf wil... dat hij naar het buitenland kan, uh, wil... dan begeleiden we dat. Uh, daar zitten wel beperkingen aan. Kijk, als iemand uh, voorwaarden. Gaan Maar naar de Côte d'Azur. dat zal wel niet 1, 2, 3, 3... Maar, nee, maar kijk, als iemand, als iemand afgestraft is en helemaal vrij is... Hè, dus er zijn geen voorwaarden ja. meer... Dan, mag iemand, dan is hij gewoon een vrije burger... en dan mag hij gaan en staan waar hij wil. Als hij naar de Côte d'Azur wil, dan moet hij vooral naar de Côte d'Azur gaan. Ja, maar u gaat niet mee met uw ambtenaren? Nee, dat, uh, dat, helaas, dat, is... dat zit helaas <laughs> nog niet in ons pakket. Ja, Oké. Okay. Maar, maar, maar goed, dat, dat kan dus. Dat kan, behalve, behalve als iemand voorwaardelijk vrijkomt... dan zitten voorwaarden aan waar hij zich aan dient te houden. Dan zal hij dat in Nederland moeten ondergaan. Okay. Nu toe... te... vond, vond iedereen dat ook wel? Maar je, je wordt opeens geconfronteerd met Mark Rutte... die zegt, uh, luister, een minister die hier op deze manier aan meewerkt... Uh, die kan gaan. Uh, de politieke druk uh, op Teven is uh, hoog. Ook vanuit zijn eigen partij. Kortom, uh, de politiek roert zich echt buitengewoon hard in deze zaken, ja, kijk, de politiek, ik, ik zit niet in de politiek... maar de politiek dient rekening te houden met de samenleving... en met de gevoelens in de samenleving. En dat betekent uh, dat, ze daar, uh, dat ze daar ook naar moeten luisteren. Ik vind tegelijkertijd ook dat de politiek... Uh, moet staan voor een rechtssysteem wat wij hebben. Dus als mensen uh, uh, in detentie zitten en we kennen een systeem dat mensen gericht moeten terugkeren naar de samenleving dat je in zijn algemeenheid uh, daar ook aan mee moet werken. En dat doet de politiek ook. Anders zouden ze wel andere wetten maken. Maar wat ik net zei uh, in specifieke gevallen kan het zijn en dat heeft niet zozeer met de politiek te maken kan het zijn dat een minister of een staatssecretaris de verantwoordelijkheid moet nemen om ook te kijken naar de maatschappelijke onrust die gaat ontstaan. Dat doen wij ook dat doet trouwens niet alleen de minister. Wij kijken ook naar mensen die vrijkomen... of als mensen ergens gehuisvest moeten worden... kijken wij ook vanuit de reclassering... wat betekent dat niet alleen voor de cliënt... maar wat betekent dat voor de omgeving. En dan maak je een goede afweging tussen hopen wij tenminste uh, om te zorgen dat je rust uh, bewaard blijft... en dat iemand uh, op een rustige manier aan die resocialisatie kan werken. Maar... Als iemand vrijkomt en die hele samenleving staat op til... en ze achtervolgen hem, dan komt er van resocialisatie ook niets terecht. Dus u had een, niet, niet, niet het idee of het gevoel in dit geval... nou, die, die, die politiek die, die laat uh, mij behoorlijk in de kou staan... of de reclassering? Want die steunen die het systeem eigenlijk niet? Nee, dat, dat vind ik absoluut niet. Ik vind dat, dat de politiek over het algemeen... Uh, over het algemeen uh, de, het systeem zoals wij kennen ondersteunen. Ik zei net al, anders zouden ze wel de wet veranderen... als ze niet eens zijn met dat systeem. Maar je moet niet alles op één hoop gooien. In zijn algemeenheid werken wij in alle rust... met behulp van hetzelfde systeem aan resocialisatie van mensen. En er zijn soms gevallen waarin je andere afwijkingen maakt... Dan, uh, dan, dan, dan misschien volgens het systeem wenselijk zou zijn. Ja, en, en, en dat wordt de politiek in dit geval. Want waarom doet de rechter dat niet? gewoon? Waarom is in dit geval überhaupt de staatssecretaris daarmee bezig? Nou, kijk, dat vind ik helemaal niet zo raar. A, het gebeurt helemaal niet zo vaak. Maar B, uh, u zegt zelf net al... het is misschien wel een van de meest tot verbeelding sprekende... Uh, delicten van de laatste jaren ja, geweest... Of de. Ja. Dus ik vind het helemaal niet zo raar dat daar een staatssecretaris op aangesproken wordt. Maar is het dan toch niet uiteindelijk een rechterlijke beslissing? Gewoon volgens het systeem bedoel ik? Nee, de rechter, de rechter, de rechter gaat niet over uh, als iemand aan het eind van de gevangenis naar buiten komt. De rechter heeft vonnis gesproken, die heeft een straf opgelegd. En als die straf om is, komt iemand vrij. En het is aan, de, aan, aan het aan gevangeniswezen. En daar is de staatssecretaris verantwoordelijk voor om te kijken of iemand naar buiten mag. Nou, u zit er wel mee, hè, of niet? Dit... Nee, kijk, dit is ons werk. Ik zit er niet mee. Ik vind, ik vind nogmaals in zijn algemeenheid... dat mensen die lang in de gevangenis hebben gezeten... gericht terug moeten keren in de samenleving. Maar ook wij worden met enige regelmaat betrokken... bij beslissingen, bij afwegingen die heel lastig zijn. En die afwegingen hebben te maken met enerzijds het belang... van iemand nee, die vrijkomt, is helder. en anderzijds van de samenleving. En is dat nou heel erg veranderd de laatste jaren, de sfeer daarin? Nou, die afwenging is niet veranderd... maar je, wordt, je, je zit wel steeds meer in een glazen huisje. De hele samenleving kijkt meer mee. Uh, een aantal jaar geleden of, of, of tien jaar geleden... Uh, was dat allemaal nog niet zo erg aan de orde. Het nieuws verspreidt zich razendsnel. Sociale media hebben daar een rol in. Uh, burgemeesters worden tegenwoordig standaard geïnformeerd... als iemand met een ernstig delict vrijkomt. Dat was vroeger ook niet. Nou, op, dat manier, op deze manier wordt het steeds bekender in de samenleving. En dat is wel mensen... een slecht idee. Ik vind dat een heel goed idee, omdat eh, wat ik net zei... nu gaat razendsnel, iemand die vrijkomt... en iemand die een ernstig delict heeft gepleegd, daarvan weet je... Uh, tegenwoordig dat dat heel snel bekend is dat zo iemand vrijkomt. En dan kun je veel beter, als je dat toch weet... kun je veel beter gerichte informatie geven... gerichte informatie aan in de burgemeester geven... zodat die burgemeester kan kijken... vaak in samenspraak met ons... wat kun je dan doen om die onrust te beteugelen. Maar dan gaan uh, burgemeesters, zoals bijvoorbeeld in het geval... van het petoseksueel in Eindhoven, zeggen... ja, dat is allemaal goed en wel, maar niet hier. Nee, dat, uh, dat, heb, ik, dat heb ik ook toen dat tijd gezegd... dat ik dat jammer vind. Ik vind dat een burgemeester... Uh, niet alleen burgemeester is van mensen uh, die slachtoffer geworden zijn... maar ook van uh, mensen die terugkeren in ja, de samenleving. Het is logisch dat hij luistert natuurlijk naar zijn omgeving en zijn uh, uh, maatschappelijk veld. Dat is, heel goed. dat is heel goed dat hij dat doet. Uh, maar je ziet ook in de praktijk dat er uh, tegenwoordig heel veel burgemeesters zijn... die daar rekening mee houden. En dat je dan ziet, als je erover nadenkt... En je werkt daar onder andere ook met ons samen. Dat er ook andere oplossingen zijn. Nadat die mensen wel degelijk gehuisvest kunnen in worden. In diezelfde gemeente. In gemeente. U moet ze niet opeens allemaal naar Appingedam gaan brengen. Nee, gelukkig niet. Nee. Nee. Nou, hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. Um, iedereen verdient dus een tweede kans. En geldt dat ook voor Volker van de G. Een discussie die in Nederland leeft. En waar de staatssecretaris volgende week, ergens in de loop van die week. Een uitspraak over gaat doen. U hoorde chef van Gennep. Bestuursvoorzitter van Reclassering Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Ouderen, zieken en gehandicapten die zorg krijgen van de gemeente... kunnen vanaf 2015 dringend worden verzocht om vrijwilligerswerk te verrichten. Dat blijkt uit een conceptwetsvoorstel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zo kan eenzaamheid worden verminderd door ouderen kinderen te laten voorlezen op de voorschoolse opvang bijvoorbeeld. Hoewel dit vrijwilligerswerk niet verplicht kan worden, krijgen gemeenten wel de ruimte om hun burgers voor te houden dat ze in ruil voor de zorg die ze krijgen wel iets mogen terugdoen voor de samenleving. Maar zitten vrijwilligersorganisaties wel te wachten op deze nieuwe aanwas? Dan gaan we vragen aan Els Berman, directeur van de NOV, dat is de Nederlandse organisatie voor vrijwilligerswerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vindt u het een goed idee om ze in te zetten? Nou ja, er, er is natuurlijk van alles voor te zeggen. Mensen die, uh, die, die, die, die, die vrijwilligerswerk willen doen, zijn altijd welkom bij vrijwilligersorganisaties. Ja, dus een goed idee. Dat is een goed idee. Maar, uh, maar ik hoor er het. Maar. Ja, ik hoor er maar. het. Uh, het lijkt erop, tenminste, zo was het nieuws van de week, dat het een, een soort verplichting wordt of dat er Druk wordt uitgeoefend op mensen. En dat is dan niet een goed idee. Hè? Vrijwilligerswerk, dat moet uit jezelf komen. Daar moet je zelf voor kiezen. Daar je komt zelf tijd Vrijwilliger misschien ook wel. Ja, vandaan. vrijwillig doen. Hè? Ja, <laughs> ja, precies. Dus dat, is een, uh, ja, dat staat voorop. Ja. En, en alle druk. Je, je, het is niet alleen in, bij deze wet. Hè, maar als je in de bijstand zit. wordt het toch ook een tegenprestatie, noemen ze dat tegenwoordig. van je verwacht. Ah, ja. En dan wordt ook het vrijwilligerswerk gekeken. als zeg maar, een soort opvang. Ah, ja. uh, en nou ja. Maar ja, als je het niet, niet uh, verplicht stelt, als je het alleen maar verzoekt... Ja, dan, dan, wat heb je er dan eigenlijk aan? Dan nou moet het stimuleren. Kijk, vrijwilligerswerk uh, is, is iets heel leuks om te doen. Dat blijkt ook wel van, van, van alle mensen die het doen... vindt 92% het altijd of meestal leuk. Bedoel, en dat, dat is ook zo. Dus dat gun je eigenlijk iedereen. Mensen die er geen, geen, uh, geen ervaring hebben met vrijwilligerswerk... weten eigenlijk niet wat ze missen. Zo kun je het ook bekijken. Ja, vrijwilligerswerk, dat kan je toch ook niet allemaal voor één kam scheren? Ik bedoel, dat nee. is volgens mij een enorme nou, variatie. Nou, dat is dus het punt. Het is heel makkelijk gezegd, dan gaat iedereen maar vrijwilligerswerk doen. Maar voor vrijwilligerswerk moet je ook iets kunnen en moet je... Soms ook gewoon iets leren. Nou, je moet in ieder geval kunnen voorlezen. dan, Want dat was het voorbeeld dat steeds langs kwam. Die ouderen die moesten voorlezen. Ja, en, en tegenwoordig uh, is het... Uh... Uh, hoe noem je dat? Ja, nou ja, lezen is... Uh, is, is dat, met leesonderwijs gaat het niet zo goed. Dat heb ik laatst gelezen. Dat begrijp, nou, maar die, ouderen, die hebben lezen. nog heel goed leesonderwijs gehad. Dus die kunnen volgens mij nog maar heel goed. goed voorlezen. Maar het punt is natuurlijk dat niet iedereen met kleine kinderen kan omgaan. Nee. En dat, is, dat is wel een voorwaarde. Wil je goed kunnen voorlezen voor kleine kinderen of voor jonge kinderen? In de hele discussie erover uh, kwam er een beetje de toon in. Uh, luister, als je wat krijgt van de maatschappij, moet je ook wat terug doen. Ja. Wat vindt u daarvan? Die, die tegenprestatie. Ja. Dus, uh, nou, Om te beginnen doen heel veel mensen natuurlijk al wat uh, uh, terug voor de maatschappij. Uh, ja, nee, dat zal wel. Maar waar het nu om ging was, natuurlijk dat je mensen uh, uh, wel een uitkering kan geven. En uh, kan zeggen, nou ga lekker op de bank zitten. Of dat je kan zeggen, ja luister even, dat zal allemaal wel. Maar ga jij nou eens proberen in het bejaarderthuis uh, te zorgen dat de soep op tijd uh, rondgedeeld wordt? Nou, dat vind ik al een, een hele, heel moeilijke stap. Maar nou, ja, er is maar natuurlijk dat is niks, wel de niks op van het vegen vader. om mensen te stimuleren om actief te zijn. Want daar gaat het natuurlijk om. Uh, uh, ja, het het, gaat dus gaat om, het om... voor wat hoort, wat precies Ja. Nou, ik vind, daar, ik vind daar wel wat voor te zeggen. Wel. Ja, ja. Waarom, waarom zouden mensen die, die in de bijstand zitten of een uitkering krijgen... alleen maar uh, nou ja, hun eigen dingen doen? Ja. Zij kunnen natuurlijk best voor hun omgeving, voor hun buurt... voor, voor de club waar ze lid van zijn, kunnen zij iets extra's doen. Als die druk een beetje verhoogd wordt... krijgt u misschien met mensen te maken... die een beetje het gevoel hebben dat ze er naartoe gestuurd worden... en dat eigenlijk niet willen. Nou, en dat is waar, we, waar onze aarzeling zit. Dat je mensen krijgt die niet willen. En nou ja, dat houdt zich al niet met vrijwilligerswerk. Uh, en, en, die moeten, en mensen die niet kunnen, want uh, dat, dat is ook aan de orde. Er wordt hoge kwaliteit verwacht en er wordt inzet verwacht van mensen die, uh, die vrijwilligerswerk doen. En uh, als je met mensen te maken hebt die, die, die niet willen, dan verpest dat een beetje de sfeer op de werkvloer, zou ik maar zeggen. Iedereen dat kan toch is... wel iets? En iedereen kan wel iets. Natuurlijk. Dus die mensen zijn er niet die niks, die niks kunnen. Die niks kunnen zijn er niet. Nee, nee. daar ben ik helemaal met u eens. Of misschien maar die, moet die niet heel willen, dan, ja. daar gaat het om. Die niet gemotiveerd zijn. Of eh, nou, in het geval van de bijstand. Als je lang in de bijstand zit. Dan heb je een grote afstand tot eh, werk en, en de structuur. En met mensen omgaan en in een team werken. En eh, dan, dan moet dat extra wel geleid worden. En dat kan dus niet zomaar. Vindt u het, het ook moet... een de disqualificatie van vrijwilligerswerk? Nou, als vereniging NOV uh, zijn wij, uh, uh, ja, bewaken we het imago van het vrijwilligerswerk. En dat vrijwillige moet wel voorop blijven staan. En allerlei ja, van deze ontwikkelingen, dat mensen gedirigeerd worden of gestuurd worden, uh, doen afbreuk aan dat imago. En dat kan voor, voor, voor andere vrijwilligers uh, ja, nadelig werken. Dat, dat, uh, ja. dat is een lastige kwestie. Ja, dat, is een last, dat vind ik een lastige, dat is gevoelig, ja. ja. Bij, bij sommige jongere projecten is dat wel een beetje gedaan: hè? dat je geen straf kreeg als je een ja. beetje iets wat op vrijwilligerswerk leek, ging doen. Hoe is dat bevallen? Is, is daardoor een raar sfeertje ontstaan? Of wat zijn de ervaringen daarmee? Nou, de ervaringen zijn tweeledig, uh, er moet dus goede begeleiding gegeven kunnen worden. Gewoon om de jongeren ook uh, nou, te coachen, te begeleiden. Ja, okay. en Ik hoor en altijd, altijd van de jongeren dat, die het gedaan hebben... dat er geen enkele leiding nog coaching is. Nou, en dat ze allemaal lekker sigaretjes kunnen kijk, roken. Kijk, dat is dan jammer. Maar uh, er zijn uh, andere voorbeelden van, van, van uh, nou, wat min of meer gestuurde uh, vrijwilligers... Uh, in het kader van uh, reïntegratie en zo. Ja. En daar worden mensen erg enthousiast van. Als ze eenmaal die stap hebben gezet... merken ze ook dat ze iets kunnen leren. Dat ze andere mensen leren kennen. Dat er een, weer, een nieuwe wereld voor ze gaat. En dat is dus weer heel stimulerend. Dus het zijn ook hele goede ervaringen. Maar dat, uh, ja, het, het, het, het zit hem toch in de motivatie van mensen. Soms doen mensen geen vrijwilligerswerk omdat ze er niet aan denken. Omdat ze niet op het idee komen of zo. Maar als ze eenmaal uh, nou ja, in dat, in dat, uh, erop gewezen worden of er kennis mee maken... Dan kan het dus ook heel leuk zijn. Maar heeft u, he, heeft u slechte ervaringen als organisatie... met mensen die dus min of meer daarin gepoest zijn? Ja, dan, dan, dan is het dus gewoon heel vervelend voor de sfeer. En, uh, da, uh, de rest van de mensen komt dan ook dan niet meer op. Dan verlies je eigen ja, zittende vrijwilligers. Of tenminste aanwezige hmm. vrijwilligers. Die... Is vrijwilligerswerk als oplossing van je eenzaamheid... de hele week is het daarover gegaan. Hè? Is dat een serieus alternatief? Ja, TNO-onderzoek uh, heeft het uitgewezen... dat uh, mensen die, eenzame mensen die dus op, op een bepaalde manier worden bereikt... en aan het vrijwilligerswerk uh, worden gezet. geraken. <laughs> dat, die, uh, dat die dus, ja, ja, wat ik net zei, een hele wereld voor ze opengaan... Dus die ontdekken ook nieuwe dingen in zichzelf, dingen die ze kunnen... en worden daardoor zelfverzekerder. En dan word je dus, ze ontmoeten nieuwe mensen... Dus ja, dat eensmeidsprobleem is dan ja. toch ineens een stuk minder. Ja. Maar, dat helpt echt. Maar u bent niet bang dat u op deze manier... toch een soort van afvoer putje wordt voor mensen die met zachte dwang richting vrijwilligerswerk worden gemasseerd. Ja, er was een tijd dat de, de, de regering zei van uh, iedereen moet werken. Als je niet werken kunt dan krijg je scholing. En als je dat niet kunt dan ga je maar vrijwilligerswerk doen. Nou, dat heeft een beetje een afvalputjes. Uh, ja. dat, dat, dat is natuurlijk helemaal ten onrechte. Vrijwilligerswerk is dat niet. Nee. Nee, maar goed, u zei net, ik zit ook een beetje in de spagaat. Aan de ene kant vind ik het principe wel goed hè, voor wat hoort ja. wat. En aan de andere kant, ja, het moet wel vrijwillig blijven. Dus ja. eigenlijk kom je daar niet helemaal uit. Nee, maar ik vind gemeenten dus heel, heel goed een aanbod kunnen doen voor mensen. Dat ze mensen stimuleren, ga eens kijken bij vrijwilligerswerk. Kom eens, organiseer een leuke avond waar allerlei vrijwilligersorganisaties zijn. Zodat mensen daar ook... Ja, kunnen zien wat, wat ze zouden kunnen doen. Want niet iedereen uh, heeft daar een beeld van. Je denkt vaak aan koffie, koffie drinken met bejaarden. Nou, maar er hebt een voorbeeld dan van wat wat is. Dat je, een voorbeeld van een werkje waar mensen niet zo gauw aan zullen denken, tot slot? Nou ja, heel, heel gewoon naar de, naar de, naar de sportclub stappen en vragen. Kan, gewoon zelf vragen: kan ik hier iets doen? Kan ik klusjes doen bij u? Uh, ook al ben ik geen lid van de voetbalclub. Ja, zo. Het kan alle kanten uitgaan. Goed, hartelijk dank. Het directeur Els Berman hoorde van de Nederlandse organisatie Vrijwilligerswerk. En dan ging het dus over het idee om ouderen, zieken en gehandicapten... vrijwilligerswerk te laten verrichten in ruil voor zorg. Ja, zeker met gehandicapten zal het ook nog niet altijd heel erg eenvoudig zijn, neem ik aan. Goed, uh, we gaan zo meteen na negen uur uh, vrolijk verder. We beginnen met uh, Guy Verhofstadt, die heeft een uh, bouwplan. En Trudy Koenen komt ook. En Willem Post, tot zo.